De dag lang geleden begon het zomaar. Ja, van door gaan met jou, niet wetend wat er is. Einde van de zaal. Nu leer ik hier in een wild stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad, maar helaas. Er komt weer licht door de ramen, hoewel om ons de heren. Dit is een nacht waarvan ik dacht dat ik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 They bend over to the front and touch your toes I left the jag and I took the rolls If they ain't cutting and I put them on foot patrol How you like me now when my pinky's valued over $300,000? Let's drink, you the one to please Little Chris-filled cups like double D. Me and us, once more when we leave some dead. We want a lady in the street but a freak in the bed, that a